9 uur. Het NOS-journaal. Alt Megens. De EU-leiders lijken in Brussel dichtbij een akkoord te zijn... over de meerjarenbegroting. Voor het eerst gaat de meerjarenbegroting omlaag... en komt hij uit op zo'n 960 miljard euro. Uit de stukken blijkt dat Nederland een deel van zijn directe korting kwijtraakt. Nu is die korting 1 miljard euro op de afdracht aan Brussel. In het voorstel van EU-president Van Rompuy wordt de korting 650 miljoen. De Rijksvoorlichtingsdienst erkent dat Nederland minder korting krijgt, maar benadrukt dat er waarschijnlijk minder afgaat dan het bedrag van 350 miljoen dat nu wordt genoemd. Dat hangt samen met de onderhandelingen over de afdrachten van BTW-gelden. De hogeschool in Holland stopt met de enige Nederlandse imamopleiding. Volgens bestuursvoorzitter Doekle Terpstra is de opleiding te duur om ermee door te gaan. De 150 studenten die nu nog in Amstelveen de opleiding volgen kunnen de studie afronden. In 2018 valt definitieve doek voor de imamopleiding. Bij aanslagen in Irak zijn zeker 21 mensen omgekomen. De daders hadden autobommen geplaatst op drukke plaatsen zoals markten. Volgens de politie waren de aanslagen gericht tegen shiiten. Alle bommen gingen af in wijken waar veel shiiten wonen. Alleen al in de hoofdstad Bagdad kwamen 10 mensen om het leven. Volgens de autoriteiten zijn daar 35 mensen gewond geraakt. Het is nog onduidelijk wie er achter de aanslagen zitten. In Bangladesh is een veerboot met ongeveer 100 mensen aan boord... omgeslagen en gezonken. Zo'n 50 opvarenden zouden worden vermist. De boot zonk op een rivier in de buurt van de hoofdstad Dhaka... nadat hij op een andere boot was gebotst. Omwonenden zouden tientallen mensen uit het water hebben gered... en ook slaagden sommige passagiers erin om zelf naar de kant te zwemmen. Ongelukken met veerboten komen geregeld voor in Bangladesh. De boten zijn meestal te vol en in slechte staat. Judoka Elisabeth Willeboortse heeft een punt gezet achter haar topsportcarrière. De 34-jarige Rotterdamse pakte op de Olympische Spelen van 2008 in Peking brons in de categorie tot 63 kilogram. Tijdens de Spelen vorig jaar in Londen kwam Willeboortse niet verder dan de zevende plaats. Judoka wilde eigenlijk stoppen na een EK of een WK, maar heeft dat besluit nu genomen omdat de trainingen haar te zwaar vallen. Het weer vandaag wisselend bewolkt met een enkele winterse bui. Bij een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten... wordt het 2 graden in het oosten en 4 graden in Zeeland. Morgen is het overwegend droog met af en toe zon. Temperatuur komt dan opnieuw uit rond de 3 graden. ANW Verkeersinformatie. De ochtendspits is bijna voorbij. Er staan nog files op de A4, Vlaardingen richting Hoogvliet... voor Been Benelux, 3 kilometer. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen voor Bad Oeverdorp, 5... A 12 Arnhem-Utrecht voor Veenendaal 2 kilometer. De A20 richting Gouda, tussen Schiedam Rotterdam-Krooswijk 4. En op de A28 zolle richting Amersfoort voor Leusten 5 kilometer. Uw omzet en marge staan onder druk. Uw verkoopafdeling zet alle zeilen bij. Dan kunt u dus wel wat extra hulp gebruiken.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 Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. Er komen maar mondjesmaat reacties op het akkoord in Brussel over de begroting. Iedereen is druk aan het studeren op de consequenties. Zo komt onze correspondent Tijn Sade, maar u hoort hem wel zo. De Tweede Kamer wil dat oude rapport over de hoge snelheidstrein nou eindelijk wel eens zien. En er zijn opnieuw aardschokken gevoeld. Dat twitterde de burgemeester van Eemsmond gisteravond al... Bij ons in de uitzending deed ze een oproep aan Den Haag. Als die aarde om je heen beeft, dan geeft dat een onveilig gevoel. En ik denk dat dat gevoel overgedragen moet worden in Den Haag. Kortom, wat meer urgentie is wel gewenst. Want u heeft het gehoord: Noord-Groningen werd afgelopen nacht getroffen door twee aardschokken. Op verschillende plaatsen rond het epicentrum zijn die schokken goed gevoeld. Zo ook in Uithuizen. En daar was verslag even het plein in het centrum van Uithuizen ligt er verlaten bij. De winkels zijn nog dicht. Er is hier bepaald geen sprake van een volksoploop. Vooral veel kinderen die op weg zijn naar school. Wie heeft de aardbeving gevoeld? En toen? Vond ik het eng. Wat gebeurde er precies? Nou, het hele huis begon te trillen. Oh boy. <laughs> Lag je al in bed? Denkt wel, hè? ja. Ben je even naar uh, je vader of je moeder gegaan? Nee. Nee? Niet eens? Ik ben gewoon weer in bed gaan liggen en toen heb ik mijn ogen weer dicht gedaan. Ik kon niet slapen, dus ik lag nog wakker. En toen? Ja, Toen trilde mijn hele bed, want ik heb een hoogslaper. Mm. Alleen, ik durfde me niet meer te bewegen. Nee? <laughs> nee. En een van jullie? Ik heb niks. Gemerkt. Niks gemerkt? Nee. Gewoon er doorheen geslapen? Ja. En toen werd je vanochtend wakker en toen hoorde je dat je eigenlijk iets gemist hebt. Ja, want op het nieuws hadden ze het allemaal over een aardbeving in Groningen. Dat is balen dat je, dat je niet eens meegemaakt hebt. Ja, omdat ook de vorige keer ergens in er nog eens zo toen was ik op vakantie. Dus dat kon ook alweer niet. Ah, ja, je kunt het niet voorspellen, hè? dus je kunt er niet voor opblijven. Nee. Wat vinden jullie van het idee dat de aarde onder jullie voeten hier steeds meer aan het bewegen is? Raar. Ja? Ja. Ook best wel eng. Ja? Want misschien kan het nu ook gebeuren. Ach ja. zo, Ja. ja. <laughs> En uh, jullie huis, dat staat er nog, denk ja. ik? Ja. Helemaal heel? Of ja. zit hier en daar een uh, scheurtje of een kiertje? Nee, nee helemaal heel. Wie nee. wel? Bij, bij een van jullie? Schade aan het huis? Nee. nee? Uh, volgens mij zijn er bij mij wel een paar bollen uit de kast gevallen. Maar niet, uh, Wat voor dingen? Borden uit de kast gevallen, maar okay. <laughs> dat is ook het enige. dat was een aardbeving. Yeah. Alleen ik dacht van, ik heb het overleefd, dus... <laughs> nog maar net overleefd. Nee, veel om wel mee. Ja. Hé, hey, uh, een fijne dag. Twee aardbevingen dus. Afgelopen nacht gisteravond later en afgelopen nacht eentje. Ja, de meldingen van schade die komen inmiddels wel binnen... zei de burgemeester van Eemsmond zojuist in de uitzending. Sterker nog, het loopt storm met meldingen en daar zitten ook schademeldingen bij. Giel Seijnen van de NAM, goedemorgen. Goedemorgen. Komen die ook bij u al binnen? Ja, we hebben vannacht de eerste telefoontjes gekregen van, uh, van inwoners uit het uh, gebied. Uh, dat was vooral een melding en, en, uh, en in de loop van de ochtend... hebben we ook de eerste echte schademeldingen binnengekregen. Ja, en wat betreft die, waar gaat het over? Nou, dat is voor mij nu iets te vroeg om da dat te zeggen. Maar wat ik heb gezien op uh, RTV Noord uh, gaat het om scheuren in muren... Uh, loszittend pleisterwerk. En dat is ook uh, wat je meestal ziet bij dit soort bevingen. Ja, en, en dan hebben we het inderdaad over het gebied daar waar het epicentrum lag... Kunt u dat al inschatten dan? Nee, dat is te vroeg op dit moment. Het is natuurlijk vannacht gebeurd. Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat de schrik er bij de mensen goed in zit. Um, we hebben de afgelopen tijd ook met heel veel mensen gesproken hierover. En ja, dit is erg ingrijpend als je dit meemaakt. Um, de schademeldingen komen meestal iets later bij ons binnen. Omdat mensen um, dat bij ons moeten melden, zodat wij ook actie kunnen ondernemen. Dus ik denk dat op dit moment met name de schrik er nog goed in zit bij de mensen. En de schademeldingen volgen dan uh, over tijd bij ons. Ja, de impact is misschien nu nog wel wat groter, nu die discussie op het ogenblik ik zo heftig is over de gaswinning en de aardverschuivingen. Zijn er ook boze mensen bij? Die u bellen? Nou, er zit zeker veel emotie bij de mensen. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Want het is toch een gevoel van... Nou, je hoort het net ook in de reportage van de kinderen. Het is toch een angstig gevoel als je zoiets meemaakt. Het maakt heel veel indruk op mensen. Ik heb ook persoonlijk met heel veel mensen gesproken. Ja, dat grijp je wel aan. Uh, dus, dus ja, er zit veel emotie in die gesprekken. Uh, ik denk wat wij als NAM kunnen doen... is zorgen dat eventuele schade uh, goed verzorgd wordt. En dat we uh, goed luisteren naar de verhalen van de mensen. En dan kijken waar wij eventueel iets kunnen betekenen... voor, uh, voor de inwoners van Groningen. Ja, betekent... Tekenen, maar dat zit hem dan alleen in schadevergoeding. Hè? Want qua gaswinning kunt u even niks betekenen. Dat gaat gewoon door. Nee, bij, inderdaad. Bij aard, uh, gaswinning uh, horen aardbevingen. Dat is aan elkaar gekoppeld. Helaas. Uh, dus dat, dat is een gegeven. Uh, wat wij als NAM wel kunnen doen is zorgen dat... de de impact daarvan op de mensen en, en, en de schade en de gevolgen daarvan... dat we daar zo goed mogelijk mee omgaan. En ik denk dat dat ook de verantwoordelijkheid is van de NAM. Uh, schade vergoeden we dus, daar kunnen de mensen echt op rekenen. Alle schade als gevolg van aardbevingen, die vergoeden wij. Uh, daarnaast is er de afgelopen dagen veel discussie geweest... en daar zijn ook een aantal vervolgonderzoeken toegezegd... om te kijken hoe we in de toekomst eventueel uh, het aantal aardbevingen... en de kracht van aardbevingen zouden kunnen beïnvloeden. nou En daar zijn we ook als NAM met man en mag mee bezig. En ik denk dat heeft aangetoond dat we daar uh, zeker uh, met heel veel energie in door moeten gaan. Ja, want de burgemeester van Eemsmond zei eerder bij ons in de uitzending... Van, ja, dat besef in Den Haag lijkt nog niet zo zijn te zijn doorgedrongen... hoe men daar hierover denkt, wat men voelt. U weet dat wel, hè? Nou, wij, wij, wij hebben ons kantoor in Assen en wij hebben heel veel locaties in Groningen. Dus wij weten heel goed wat er leeft in Groningen. Um, wij, wij werken al 50 jaar met, uh, met de Groningers en we willen dat ook nog een hele lange tijd doen. Dus die urgentie is bij ons uh, zeer zeker duidelijk. Maar ik denk dat die ook in Den Haag zeer zeker duidelijk is. Als ik heb gezien hoeveel energie er de afgelopen periode vanuit Den Haag is gestoken in, uh, in dit dossier. Ja, u, u zegt we willen iedereen daar uh, goed de woord over staan. Uh, neemt u, maakt u speciale voorzieningen, bijvoorbeeld een soort van crisiscentrum of zijn het de gebruikelijke lijnen die man kan bellen? Nou, aardbevingen als gevolg van gaswinning zijn er al langer. Dus we hebben daar inderdaad um, um, systemen, maatregelen voor hoe wij daar als bedrijf mee om moeten gaan. We hebben sinds de beving van vorig jaar in augustus... die eigenlijk uh, ja, heel veel teweeg heeft gebracht. Eh, onder andere die vervolgonderzoeken. Maar ook uh, hebben wij als daar heel veel inzichten in gekregen... hoe de bevolk bevolking dit ervaart. En sinds augustus vorig jaar hebben we uh, onze schaderegeling aangepast. Hebben we uh, betere informatievoorziening geprobeerd te verzorgen. En, en met die ingeslagen weg gaan we door. En ook uh, nu zullen we dat, uh, dat doen. We hebben een nieuwe website uitgerold... waar mensen allerlei informatie kunnen vinden. We hebben persoonlijke contactpersonen voor mensen die schade hebben... Dus, dus op die manier proberen we daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Ja, en dan waren deze aardbevingen nog even van de afgelopen uren 2,7 en 3,2 op de schaal van Richter. Kunt u dat beoordelen? Zijn dat zware? Um. Nou, dat, is, dat is lastig voor mij om te beoordelen. KNMI is natuurlijk het instituut wat daar uh, met gezag over kan praten. Wat we wel weten is dat aardbevingen boven 3.0 op de kracht van richten... erg goed gevoeld worden door, uh, door mensen. En doorgaans ook uh, schade met zich meebrengen. Denk aan, aan, aan scheuren in muren, uh, pleisterwerk, tegels die loszitten, et cetera. Nou, de eerste beelden die ik heb gezien laten dat nu ook weer zien. Dus, ja. uh, dus de impact van een dergelijke beving is er wel degelijk. Ja, goed. Heeft dat eigenlijk consequenties voor de NAM als er uh, van die aardschokken... Woord... Gevoeld als die plaatsvinden. Gaat u dan op dat punt of ergens op een punt bijvoorbeeld iets minder winnen? Zet u het even stop of, of gaat dat helemaal niet zo? Nou, dat is een van de kernvragen eigenlijk uit het onderzoek dat minister Kamp gisteren heeft aangekondigd. Ja, want heeft, Wat... dat, heeft dat effect hè, als je dat doet? Ja, als, als we dat antwoord nu zouden weten, dan hadden we dat uiteraard al ingevoerd. Dus dat is, daar is na de onderzoek voor nodig. Dat is ook aangekondigd en daar gaan wij als NAM uh, ons uiterste best voor doen... om daar te kijken of we door andere manieren van gaswinning... door op andere manieren te produceren uit het veld... of we daar eventueel uh, het aantal aardbevingen en de zwaarte van aardbevingen kunnen beïnvloeden. Maar daar is echt nog aanvullend onderzoek voor nodig. Giel Seijnen van de NAM. Hartelijk dank dat u mij even het woord wilde staan. Gaan Graag gedaan. Gaan we naar Brussel, naar Tijn Saade, onze correspondent daar. Want voor het eerst in het bestaan gaat de begroting van de EU omlaag. De komende zeven jaar wordt er geen duizend miljard, een biljoen miljard... maar 960 miljard euro uitgegeven. En de korting op de afdracht van Nederland aan Brussel... gaat van 1 miljard naar 650 miljoen euro. Dus live. Nederland krijgt niet wat het wilde. Correspondent Tijn Saade hoort u al even in gesprek, want hij moet nu live. Tijn... Ja, wie sorry, wie, ja, ik, wie moet je in, van je lijf politie... afhouden? <laughs> we staan bij een politiecordon. Uh, iedereen uh, verzamelt zich weer hier bij het Europese Raadsgebouw. Maar uh, ja, ik ben er weer doorheen. Uh, we zijn hier allemaal in afwachting van uh, officiële verklaringen. Uh, je ja. moet je zo voorstellen dat uh, alle delegaties van elk land. Hoe uh... je het uh, zegt, ik stop Ik zal heel even naar buiten lopen. anders... Uh, elke delegatie van elk land is nu eigenlijk een beetje de schade aan het overzien. Hè. Uh, die uh, hebben die stukken nu voor zich. ...en zijn aan het kijken van ja, in hoeverre gaan wij er als land nou wel of niet op vooruit of op achteruit. Zo ook Nederland. Nederland is blij dat die begroting dus inderdaad in totaal flink omlaag gaat. Nou ja, wat heeft Nederland als prijs daarvoor moeten betalen? In ieder geval is al wel duidelijk dat ze de korting die Nederland had op onze afdrachten van 1 miljard, dat gaat omlaag. Daar zal Rutte zometeen in de komende uren over verder willen praten en onderhandelen... Uh, verder is nog niet duidelijk of Nederland nou ook een modernere begroting krijgt. Wat Nederland graag wilde, hè? minder naar boeren, meer naar onderzoek. Nou, dat lijkt er ook eigenlijk nog helemaal niet op uh, op basis van de cijfers die wij nu voor ons hebben. Dus ja, of er nou echt tevredenheid is in het kamp van Rutte, uh, dat is nog niet duidelijk. Nee, en daarom, de reacties zijn sowieso mondjes, Martijn. Zit iedereen te studeren? Wat is voor hem of haar van belang? Wat levert het op? Kan het nog zo zijn dat Rutte zegt, nee, ik doe dit niet? Of hebben ze toch het akkoord wel zo definitief dat het vast ligt? Nee, ik denk dat we gewoon voorzichtigheidshalve moeten zeggen... dat het akkoord niet definitief is, wordt echt nog gewoon hier... In uh, de zalen hier rond het Schumannplein wordt echt dooronderhandeld, doorgepraat. Uh, er ligt een akkoordvoorstel, uh, uh, zo moet je het uh, zien. Uh, ik durf echt niet uh, te zeggen dat het dit gaat worden. Ik denk dat er nog de hele dag over door zal worden gepraat. Tijns AD, zodra je reacties hebt, horen we dat graag van je op Radio 1. Of dat voor half tien nog gaat lukken, maar ongedwijfeld later vandaag. De enige imamopleiding in ons land stopt ermee. U hoort zo dadelijk waarom. Verkeersinformatie bij de ANWB uit Wengerlzen. De ochtendspits is zo goed als voorbij. Er staan nog files op de A9, Alkmaar richting Amstelveen... voor Bad dorp 2 kilometer. En op de A28, Zolle, richting Amersfoort... voor Leusten, 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het zat in een hele diepe lade. Zes jaar lang, een hele diepe lade. Een rapport over de problemen met de hoge snelheidslijn.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 Volgens bestuursvoorzitter Doekle Terpstra is de opleiding te duur om daarmee door te gaan. Meneer Terpstra, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er zo duur aan? Ja, eigenlijk zou je het heel simpel kunnen zeggen. Te duur voor te weinig studenten. Het kost heel veel geld, omdat het een opleiding is geweest in opbouw in de afgelopen jaren. In totaal hebben we nu 150 studenten waarvan het merendeel, zou je kunnen zeggen, lang is. Uh, en uh, wij hebben uiteindelijk de slotsom uh, op de conclusie getrokken voor de hogeschool, uh, alles bij elkaar optellend, uh, moeten wij, zoals we dat bij andere opleidingen ook doen, uh, kijken naar, uh, krijgen we het financieel solide, want ja. we willen gewoon een solide hogeschool bouwen. Uh, en dan is de conclusie dat wij, het, dat, dat wij dat dus niet voor elkaar krijgen en dus genoodzaakt zijn om te stoppen. Ja, is het dan tegengevallen, het aantal aanmeldingen, de belangstelling? Ja, het is, je zou kunnen zeggen van er zijn uiteindelijk minder studenten ingestroomd dan in de tijd de verwachting was. Uh, en uh, dat betekent nu dat je tot de conclusie moet komen, wederom dat uh, na een aantal jaren van uh, opbouw via deze opleidingen te weinig studenten instromen, te weinig uh, uiteindelijk ook de arbeidsmarkt opgaan. Uh, een opleiding te duur wordt en dan moet je uh, de conclusie trekken: van dit kan zo niet verder. Uh, we hebben dat in hele nauwe samenspraak met het ministerie van OCW gedaan, met uh, mevrouw Bussemaker. En we zijn eigenlijk samen tot de slotsom gekomen dat uh, het uh, niet verantwoord is om hier langer mee door te gaan. Nou, kan ik... Ik kan voorstellen, meneer Terpstra, dat u, u bij In Holland zeer op de centen zit. Aan de andere kant, er spelen natuurlijk ook andere belangen mee. Is het niet belangrijk dat er zo'n imamopleiding in Holland blijft, waar, waar je er goed toezicht op hebt? Nou, als er uh, sprake is van voldoende financiering, dan geldt dat voor alle opleidingen. Maar is, is geld, geld de enige doen? reden? Nee, natuurlijk. dat het niet. Het is, het is niet alleen een kwestie van geld. Uh, ik, ik ga wel aan, het is een optelsom van factoren. Het gaat om geld. Het gaat om de vraag van hoeveel studenten stude studeren af voor het werkveld. Hoeveel studenten stromen in. Uh, en dan moet je dat bij elkaar optellen tot de conclusie komen dat het gewoon niet lukt. Ja. En dat er te weinig studenten instromen voor te veel geld. Uh, dat uiteindelijk te weinig studenten uh, beschikbaar komen voor het werkveld. Dus er worden in die zin relatief uh, weinig studenten opgeleid tot imam. Ja. Nou, dan moet je tot de conclusie komen dat het niet lukt. En dan, uh, zoals we dat bij andere opleidingen ook doen... in die zin is de imamopleiding niet onderscheidend van andere opleidingen. Natuurlijk doe je dat met spijt in het hart, omdat je weet dat je een unieke opleiding hebt. Uh, maar tegelijkertijd zeggen wij bij de hogeschool, wij staan... Voor een robuust en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Daar willen we verder op doorbouwen. En in die zin is de imamopleiding gelijk als andere opleidingen waar we exact dezelfde conclusies trekken. Ja, ik, ik snap helemaal uw verdienmodel, meneer Terpstra, maar Nee, dit is geen verdienmodel. verdienmodel. Nee, u heeft, maar u kijkt daar zeer doelmatig naar en, en zo efficiënt mogelijk en of het rendabel is natuurlijk. Maar het ministerie van Onderwijs zegt u, gaat daarmee akkoord. Maar het ministerie van Veiligheid, kan ik me voorstellen, heeft bedenkingen. Nu gaan misschien mensen naar het buitenland om daar imam te worden en misschien wel iets extremer. Ja, Speelt dat, dat is, mee dat, in de afweging? Dat is nou precies niet mijn verantwoordelijkheid. Mijn verantwoordelijkheid Daar gaat u niet is niet over voor... ...een duurzame, goed gestructureerde, robuuste hogeschool. Daar sta ik voor, daar bouw ik aan, samen met mijn collega's. En ja, de consequenties die een besluit hebben op het werkveld... ...of wat dan ook maar, onmetschappelijk gesproken... ...ja, dat is natuurlijk relevant, Maar dit is ook de reden... ...waarom we dit zo nauwgezet en intensief met het departement van OCW hebben besproken. Dus gaat u ervan uit dat wij in dit besluit zeker niet over één nacht ijs zijn gegaan. En iedereen die mij kent en die mij heeft gevolgd in de afgelopen jaren weet... Dat ik mij zeer betrokken voel bij dit vraagstuk in de samenleving. Dus ook met spijt in het hart uh, zo besluit nemen. Maar ik vind dat ik wel de verantwoordelijkheid draag uh, voor het totale opleidingenpakket van de hogeschool. En ik sta voor die kwaliteit. En dat is de reden waarom ik uiteindelijk met de overtuiging dit besluit heb genomen. Ja, en een iets uitgekledere versie was ook niet mogelijk? Dat u het soberder maakte? Nou, wij zijn uh, wel uh, in gesprek met uh, de koepels uh, van, uh, van de moslims. Uh, de islam uh, de, de moslimorganisaties ja, hebben gezegd van we willen op een hele respectvolle manier met elkaar uh, kijken of wij onze kennis kunnen overdragen. Uh, want als die organisaties erin slagen om dit in het doorstaat te brengen... ja, dan ondersteunen wij dat van harte. Alleen wij kunnen het niet meer. Dus op het moment waarop zij die mogelijkheden zien... dan gaan wij er alles aan doen om hen toe te rusten voor, uh, voor de toekomst. Uh, dus we zijn uh, vol en respectvol met elkaar in gesprek. Ja, En ten opzichte van de 150 studenten, die kunnen hun opleiding afmaken? Jazeker. Wij hebben een, een zorgplicht. En dat hoort natuurlijk ook. Degene die nu binnen is, die uh, krijgt uh, het onderwijs waar hij of zij recht op heeft. Uh, ...kan afstuderen uh, en dat zal nog wel een aantal jaren in beslag nemen... ...tot uh, ongeveer 2018 en dan is de opleiding echt afgebouwd. Maar met de ingang van september zullen wij geen nieuwe studenten meer in laten stromen. Meneer Terpstra, hartelijk dank met genoegen. voor uw uitleg. De bestuursvoorzitter Doekle Terpstra hoorde u van de Hogeschool in Holland... ...stop dus met de imamopleiding. Het is vijf en half tien... U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ook bij u in het weekend van de carnaval. Maino Rimmers. inmiddels op de school. Dat was vroeg geneukt, van in het hoog Kijken naar de meisjes in een blote... Ja, dit is de landmansschool in Helvoort, maar ik moet natuurlijk zeggen... Eens derp, met allemaal versierde kinderen, de vloer onder de serpentines... terwijl een dag geleden jullie nog in de Cito-toetsen zaten. Ja. Het is ineens doodstil, zeg. Ja, dat klopt. Hoe gingen de toetsen? Ja, het was niet moeilijk. Nee? Nee. Oh, dus er is de, maar nu is het tijd voor feest. Juffrouw Tieneke, die wou trouwens geen lied over een tiet. liever wilde liever een ander liedje horen, hè? Ja, ik had liever echt een mooi carnavalslied uh, gehoord. En wij uh, en kennen ze ook. Want uh, je hebt net gesproken met de jeugdprins carnaval van de ah. KKF. Hoe heet die, de jeugdprins? Prins Roy. Dag, Prins Roy. Hoogheid. Prins. Ja. Ik heb van prins Janus heb ik de koe opgespeld gekregen. De zullen vanmorgen. Ja. Ja, dit is natuurlijk carnaval next generation. Hè? Dit houdt het carnaval jong. Dit is de toekomst. Dit is zeker de toekomst. En wij zijn trots dat er in Helvoort zoveel aandacht aan besteed wordt. En zoals je ziet uh, is bijna heel groep achterbij betrokken bij het uh, carnaval. De hele raad van Elf en uh, Franske en Janske. En uh, de supportersclub zitten er allemaal bij. En er wordt veel aandacht uh, besteed aan. Het de school carnaval. vindt het ook belangrijk omdat het een onderdeel is van de cultuur hier. Dus hoort het ook in de lessen eigenlijk? Het zijn tradities en het hoort bij de lessen. En we hopen dat we dit in Helvoort verder voort kunnen zetten. En zoals je. Ja, Ach, je kan het niet ziet, ziet hè? Want, ja, het uh, maar... is scenario, maar ik, daar ben ik dan voor om een uit. Even naar deze carnavalswagen, gemaakt door groep 6. Jullie hebben. Het is een kartonnen doos eigenlijk, geplakt op de, op de, op de onderkant van een plastic speelgoedkiepwagen. Jullie hebben hem gemaakt. Wat is het? Um... Het is een wagen geworden met een clown op de aan de beide kanten. Um, je het lijkt er niet echt op, maar het is toch wel. Ja, en bovenop lijkt wel een soort parcours of wat is het? Of staan er letters ja, op? Wat staat er, staat er? eigenlijk letters op als je goed kijkt. Oké, okay, er zijn van een soort zwart piepschuim piepschuimstaten. En wat staat erop? Ik kan het niet goed lezen. De superclown. Jullie hebben de superklauw gemaakt. En er, er zijn er meer van groep 6 die een, een wagen hebben gebouwd. Ze passen precies op een lessenaartje En er is straks een optocht, leg uit. Uh, dan komt er een optocht, want er zijn nog veel meer carnavalswagens... die andere kinderen ook nog hebben gemaakt. En ja. dan gaan wij een rondje rond de hele school. Ja. En, en is er ook een prijs? Nee. Oh, dus het is niet een winnaar of zo? Het is ja. gewoon voor de lol. Gelukkig maar. Ja. Ja, wat gaan jullie de hele carnaval doen eigenlijk? Uh, gewoon een beetje feest vieren. Ja? Uh -huh. Waar? Uh, in het kastenbos en ja, gewoon overal een beetje. Ja, dat is het gemeenschapshuis vlakbij. Um, ja, dat is natuurlijk ook iets voor zo'n school, hè, Want uh, ze hebben deze week inderdaad de CITO-toets gehad. Ja, nu no man, de druk van de ketel, hè? Ja. Wat gaan jullie nou nog meer doen? Want ik begrijp dat de andere prins straks ook hierheen komt. Ja, dat klopt. Wat gaan jullie dan doen? Ja, met z'n allen een beetje dansen. Ja, want jullie kennen ook een echt carnavalslied, ook nog wel? Dat, uh... Ja, van KKF. Oh, ja, wat is dat voor iets, juffrouw? De KKF is hier de car carnavalsvereniging in uh, Helvocht, die ja. heel druk bezig zijn. En zij, uh, gaan, uh, zij zingen daar ook een lied. En Ik moet even uitleggen dat de juf er ook uitziet met een narrekap op. En een, wat is het voor een pak eigenlijk? U lijkt een beetje op een fee. Nou, dankjewel. Het is een beetje uit Venetia, hè. Daar komt de Venetia, daar nou, komt het ook van. De vandaan. Comedia Del Arte, we hadden het er vanochtend over... daar waar carnaval voor een deel is ontstaan. Juist. Ja. Ja. Hoe gaat dat lied eigenlijk? Dan, willen we het wel even dan wil ik even de raad van Elf vragen... of ze bij elkaar kunnen staan om het lied te zingen. Ja, willen we wel even horen, ja? Ja? Ja. Carnaval is echt... Blijft iedereen ook in Keijenspellersdorp carnaval vieren? Ja, hè? Allemaal. Ja. Oh. Goed, jongens, dan gaan we afsluiten met het lied. Ja? Eén, twee, drie... Als Janske bracht ja, een steek mee zo rechtstreeks uit de mand. Gewassen door haar Franske, wat is er aan de hand? De fris die bleek maar wassen, hij hield er niet mee op. Toen bleek dat steekje steken op zijn dikke kop. Ja, die van jou, die is te klaar. Dag 035. Dan gaan jullie maar gewoon <laughs> maandagochtend weer verder. Ik ben deze week onbereikbaar. De telefoon gaat uit. Remmers duikt onder in Oeteldonk. Ja. Tot volgende week. En hij is herkenbaar aan de versierselen van Prins Janus. Hoe zien die er eigenlijk uit, Maino? Een koe, hè? Kop van een koe. Kop Mooi van een heel. koe. Ja. Die de bovendies is van Maino Remmers. U vindt hem in Oeteldonk, maar hij komt nu vanuit Keijenspellersderp. U hoorde hem uitgebreid. Sven, je zit er echt aan te genieten... Ja. <laughs> Aan het eind van dit Radio 1 Journaal neemt de Caro dus nu over. Zwij kokkoman. Het gaat niet over carnaval, begrijp ik. Nee, het gaat uh, uh, hopelijk over uh, Nederlandse reacties vanuit Den Haag... op ja. uh, de Nederlandse EU-korting. Lastig, tot... lastig. Hè? Iedereen zit druk te Iedereen lezen. Iedereen wacht af tot het definitieve akkoord daar is... zit in een sportschool of anderszins. Maar we uh, werken er hard aan. Verder wil de Partij van de Arbeid... dat minister opstelt van veiligheid en justitie... zijn verzet tegen de gemeentelijke wietplantages taakt. De overheid moet dus gewoon wiet kunnen produceren. Vindt de coalitiepartner en de minister vindt dat niks. En Duitsers krijgen te weinig kinderen. Nou, daar komt het erg mee. Ja. <laughs> Hoeveel had jij er ook alweer? Nou, één. Ja, dat bedoel ik. De overheid. Heeft maar wel door die maatregelen. Dat, heeft wel, uh, dat helpt toch? Ja, maar die werken toch niet, blijkt nu. Want uh, jaarlijks geeft uh, de overheid 200 miljard euro uit... om mensen te stimuleren meer kinderen te krijgen. Maar dat heeft dus gewoon geen resultaat. Het aantal geboortes neemt alleen maar af. Nou, dat weet ik nog niet. Nee. Ik, nou, we wachten op het volgende <laughs> nieuws van het gezinsfront. <laughs> ja, <laughs> ja, Zal hij als eerste melden. Goed, graag. Uh, eerst nu het nieuws voordat wij gaan beginnen. Hier is Dorald meegens. Radio 1, het NOS-journaal. Ja, die miljardenbegroting in Brussel, uh, ze lijken daar dichtbij in akkoord te zijn. Voor het eerst gaat de miljardenbegroting omlaag. Komt uit op 960 miljard euro. Uit de stukken blijkt dat Nederland een deel van zijn directe korting kwijtraakt. Die is nu 1 miljard euro op de afdracht aan Brussel. En in het voorstel van EU-president Van Rompuy wordt dat 650 miljoen.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 En judoka Elisabeth Willeboort, ze heeft een punt gezet achter haar topsportcarrière. De 34-jarige Rotterdamse kwam tijdens de Spelen vorig jaar in Londen niet verder dan de zevende plaats. Ze wilde eigenlijk stoppen na een EK of een WK. Maar heeft dat besluit nu genomen omdat de trainingen haar te zwaar vallen. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Allochtonen worden extra hard getroffen door de crisis. Duitsers krijgen te weinig kinderen. De Partij van de Arbeid wil gemeentelijke wietplantages invoeren. Uiteraard, zodra de eerste reacties uit Den Haag komen... op dat voorlopige Europese akkoord over de begroting... en het verlies dus van Nederland van de EU-korting voor een deel... krijgt u dat ook te horen in het ochtendhumeur van Niel Gunjerli. Het is drie over half tien bijna. Dit is de Cairo met Goedemorgen Nederland. Martijn Grimmiërs is vanochtend in Esselstein dat zich opmaakt voor de carnaval met de nodige voorzorgsmaatregelen. Twitter met ons mee, hashtag GWNL Radio en reacties en vragen kunt u ook kwijt... via goedemorgennederland.kro.nl De economische crisis, dames en heren, slaat hard toe bij allochtonen... blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over 2012. Senne Jansen van het CBS, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe hoog is de werkloosheid onder allochtonen uitgevallen inmiddels? Onder niet-Westerse allochtonen is de werkloosheid opgelopen tot 15,5%. Dus een stijging van 2% ten opzichte van 2011. Inkomensverlies? inkomensverlies, zeker gevolg daarvan, uh, dat hebben we niet berekend vandaag. Wat je wel ziet is dat er veel verschillen zijn tussen groepen. Uh, mensen van Marokkaanse komaf, die zijn het uh, vaakst werkloos. Werkloosheid onder hen steeg tot 20 procent. En ook onder Surinamers was er een forse stijging van 10 naar 14 procent. De groep die het hardst wordt geraakt onder deze niet-westerse allochtonen is de jeugd. Van iedereen die wil werken zit meer dan een kwart op dit moment werkloos thuis. Dus onder de allochtonen is een kwart jeugdwerkloosheid nu. 28 procent, 28 procent 28 meer dan een kwart. Ja, ja, ja. Ja, dus dan gaan we gaan een klein beetje in die groep in ieder geval... naar de percentages die we een beetje vanuit Zuid-Europese landen kennen. Hoewel die daar nog dramatischer zijn, maar desalniettemin. Het, het is een fors aantal en het is opvallend dat als je vergelijkt met de vorige periode van economische tegenwind, 2004-2005, toen piekte het op 26% onder deze groep. En die piek ligt nu dus hoger. En dat is bij de autochtonen niet het geval. Dus het lijkt er echt op dat in deze crisis de allochtone jeugd nog harder wordt geraakt dan in vorige periodes van economische neergang. Hebben jullie daar ook een verklaring voor gevonden? Nou, zelf onderzoeken we dat niet, maar wat veel gehoorde verklaringen zijn... is uh, het opleidingsniveau wat gemiddeld toch lager ligt. Soms is er nog steeds sprake van een taalachterstand... Ze uh, doen meer flexibele arbeid en zijn daardoor dus ook kwetsbaarder voor als er reorganisaties plaatsvinden. Wat ook wel eens wordt genoemd is het netwerk. Dat, dat allochtonen minder goed netwerk zouden hebben, waarmee ze dus lastiger nieuw werk zouden vinden. En uh, het laatste punt wat ook wel naar voren komt in ander onderzoek is toch uh, discriminatie onder werkgevers. Ja. Maar als CBS uh, onderzoeken we dit zelf niet. Nee, goed. Uh, u, je zei net uh, 25 procent, uh, maar 28,4 28 is bijna 1 op de 3 hè, als je het zo bekijkt. Ja, het is meer dan een kwart. Dus uh, bijna één op de drie. Ja, het is maar net hoe je het wil zien. Het is in ieder geval heel erg veel. En voor die mensen is het, uh, is het erg vervelend. Juist. Dus deze groep, we hebben het over de ouderen en de crisis de laatste weken. Maar deze groep uh, die, uh, wordt dus ook bovenmatig hard getroffen. Ja, dat kunnen we helaas wel concluderen. Senne Jansen van het CBS, hartelijk dank. Meegeluisterd heeft ook Emmert Muil, Muilwijk, die is voorzitter van CV Jongeren. Goedemorgen. Goedemorgen. Verrast? Ja, zeker verrast, want we wisten dat het ernstig was... maar 28% is echt gigantisch. Uh, wij hebben heel veel te maken met deze groep. Er uh, komt veel bij ons ook om advies te vragen... en zitten echt met de handen in het haven. van wat moeten we. Een uh, normale, of tenminste, jong, autochtone jongeren... komen ook moeilijk aan een baan. Maar zeker als je een uh, allochtone achtergrond hebt... is het echt bijna onmogelijk op dit moment. En de ja. mensen die dus nu uh, werken, die zitten nog redelijk. Maar de mensen die nu de arbeidsmarkt opkomen... dus net van school komen of, of van school afgevallen zijn... is het bijna onmogelijk. Mogelijk voor. Ja, dit percentage ligt dus beduidend hoger... dan de jeugdwerkloosheid onder autochtone jongeren. Uh, Senne Jansen zei net, het heeft ermee te maken uh, dat ze minder goed netwerken. Hier en daar ook discriminatie. Wat uh, moet minister Asscher van Sociale Zaken nou doen... om deze groep uh, niet verloren te laten gaan? Nou, wat minister je zou moeten doen, is in ieder geval de werkloosheidsgelden die er op dit moment zijn. Daar gaat maar een heel klein deeltje richting de jongeren. En daarvan gaat maar een heel klein deeltje richting allochtonen jongeren. Dus er is dus geen focus op dat geld. Nou, wat zou je met dat geld kunnen doen? Het werd net al eventjes gezegd. Een van de grote problemen is dat uh, mensen met een allochtonen achtergrond minder vaak een netwerk hebben richting werkgevers. Ja. Dat is wel oplosbaar. Daar zijn ook trainingen voor. Er zijn Daar allerlei wordt van mogelijk... alles en nog wat aan gedaan. Nee, er wordt heel weinig aan gedaan. Laat, er zijn maar naar allemaal de van die speed dating, uh, bijeenkomsten waar autochtone jongeren ook kennis kunnen maken? Met en dat is nu en precies en waar nu op gekort wordt. Dat is nu precies waar de gemeenten geen geld meer voor hebben. En juist in deze tijd zou dat ongelooflijk belangrijk zijn. Want stel je voor, die mensen, als je nu een jaar of twee jaar thuis zit... dan komt er weer een nieuwe lichting van school. Ja. Die zijn aantrekkelijker voor een werkgever. Dus als we niet uitkijken, hebben we het maar te maken met een verloren generatie... Ja. die maar dus Mijlwijk, overal de boot mist. Een autochtone jongere moet toch ook zorgen voor zijn eigen netwerk? Waarom kan een autochtone jongere dat dan niet zelf? Je moet altijd zorgen voor je eigen netwerk. En eigenlijk in deze tijd zijn de mogelijkheden zijn beter dan ooit. Je hebt LinkedIn, je hebt allerlei digitale mogelijkheden. Maar ja. het zelf zorgen is heel erg moeilijk als je geen aanhakingspunten hebt. Het is toch vaak zo als je kijkt bij... Maar iedereen kan toch op Hongen, LinkedIn gaan. Iedereen kan op LinkedIn gaan, maar als je out of the blue ergens binnen moet komen... wat wij zien bij uh, autochtone jongeren is dat toch vaak een vriend van je vader... of een kennis die je zegt, nou, dan kan je daar kan je misschien solliciteren... en heb je een warme link als het ware. Op dit moment is het zo dat er wel 200, driehonderd sollicitatiebrieven binnenkomen op vacatures. Als jij daar niet bovenuit stijgt, als je niet net dat ex beetje extra hebt... dan kom je er dus niet door. Hè? Maar de jongeren kom... die lopen toch ook stage vanuit hun opleiding. Uh, een opleiding kan toch ook bemiddelen. Er zijn toch ook uh, heel veel autochtone jongeren die zonder kruiwagen van pa, oom, uh, buurman of uh, buurvrouw, uh, oma. Maar inderdaad zijn er in gevallen uiteraard in de verre geval, maar je gaat proberen hier een rode lijn uit te pakken en uit die onderzoeken blijkt dus dat die netwerk is wel een probleem, een groter probleem bij allochtone jongeren dan bij autochtonen jongeren en natuurlijk zijn er andere gevallen, maar je moet daar echt wat aan gaan doen en daar zou dus ook geld voor nodig zijn en minister Asscher kiest er op dit moment voor van de 100 miljoen die beschikbaar is voor werkloosheidsbestrijding, daar gaat ongeveer 95 of 85 miljoen richting oudere werkloosheid, 15 miljoen gaat maar richting Jeugdwerkloosheid. En daarvan gaat waarschijnlijk maar een heel klein deeltje de komende jaren richting allochtone jeugdwerkloosheid bestrijden. Het is dus het probleem wordt ontkend. En terwijl nu de cijfers weer uitmaken, dat het dus echt extreem gestegen is. En waarschijnlijk de komende tijd ook nog blijft oplopen. Ja, is het probleem niet gewoon dat er niet genoeg geld is voor al die groepen? Nou, dat is een probleem. Maar je kan natuurlijk wel uh, wat meer focus aanbrengen in je middelen. En het is toch wel bijzonder dat 85 van de 100 miljoen naar ouderen gaat. Alsof dat het enige probleem is wat we hebben. Terwijl 28 procent, zo hoog is het dus nog nooit eerder geweest. Het was 26 procent, ja. nu 28 procent. En het zou zomaar eens naar 30 procent kunnen stijgen de komende tijd. En als we die generatie nu niet aanpakken... als we die nu niet helpen om aan het waan te komen... of in ieder geval een stage of iets in die orde... ja, dan krijg je dus een verloren generatie. En het gaat veel meer uitkeringen in de toekomst... Uh, of misschien zelfs ook criminaliteit, want als je geen uitweg hebt en je krijgt ook heel erg moeilijk toegang tot een uitkering momenteel, is ook de gang naar criminaliteit uh, wordt ook steeds groter. En dat horen wij zelf van onze eigen achterban ook, van ja, we zien om ons heen dat er toch een beetje een zwart circuit aan het ontstaan is, waarbij mensen toch duistere praktijken gaan doen, juist om ook aan inkomen te komen. Nou, dat komt allemaal. Voor, geldt allemaal. Geldt dat ook voor autochtone jongeren dan? Dat geldt ook daarbij inderdaad, ja. Maar in het bijzonder toch voor allochtonen jongeren. Omdat die nog minder kansen hebben op die arbeidsmarkt. Goed. Dus we moeten niet met elkaar het probleem ontkennen. Het is gigantisch. Eimert Meildijk, voorzitter van CFW Jongeren. Ik dank u wel. Dank u. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Ja, Nederland houdt vermoedelijk 650 miljoen euro over aan directe kortingen... op de afdracht van uh, Brussel aan Brussel. Die korting was 1 miljard. Uh, en dat blijkt allemaal uh, voorlopig, in ieder geval uit het voorlopige akkoord... dat de EU-leiders lijken te hebben gesloten naar een marathonzitting van de acht. Kamerlid S van de SP, Harry van Bommel, goeiemorgen. Goeiemorgen. Uh, nou, eerste reactie maar. Nou, ik ben hier bepaald niet tevreden mee. En ik vind ook dat Nederland hier niet mee akkoord moet gaan. U weet... Als één lidstaat zegt wat ons betreft is dit een uh, onvoldoende resultaat, dan is het helemaal van tafel en dan, uh, dan gaan we verder met onderhandelen. Dat zou wat mij betreft de inzet moeten zijn. Ik ben op drie punten ontevreden. Eén, de bezuiniging op het totale budget is veel te gering. We praten over 40 miljard korting op 1000 miljard. Nou, De begroting gaat 7% erop achteruit en dat is voor het eerst in de geschiedenis. Dat is voor het eerst in de geschiedenis, maar er wordt in Europa enorm veel geld verspeeld. In de lidstaten wordt er fors bezuinigd. Dat zou Europa ook moeten doen. Een bezuiniging van 10% is dan heel gewoon. En Dan kom je op 100 miljard. Dat zou de uitkomst van deze onderhandelingen moeten zijn. Daarnaast geldt dat voor Nederland de zaak verder verslechtert. We zijn al een van de grootste netto-betalers. We gaan nu in plaats van met een miljardkorting met 650 miljoen korting naar huis. Dat is dus 350 miljoen wat door Nederland weer moet worden opgehoest. Dat is slecht voor Nederland. En verder geldt dat er wat betreft de verschuivingen in de begroting zelf... De hervorming van de Europese begroting. Dus veel minder geld naar landbouwsubsidies. Veel minder geld naar de, naar de fondsen, de structuur en de cohesiefondsen... waar zoveel geld over de balk gaat. Ja. Ook op dat punt wordt er onvoldoende resultaat geboekt. Maar wat Kortom... zegt u dan? Wat zegt u dan na de afgelopen nacht... de premier Rutte in Brussel moet blijven en terug moet naar de onderhandelingstafel... en hier nee tegen moet zeggen? Ja, dat vind ik zeker. Dat vind ik zeker. Dat is de enige manier om dit patroon te doorbreken. En als dat hij wel... dat niet kan of niet doet? Nou ja, als hij het niet doet, dan is dat een... Ge een... Hij kan het in ieder geval wel... Uh, iedere lidstaat kan zeggen, wij nemen hier geen genoegen mee. Ik vind dat Nederland dat moet doen. Ik hoop dat uh, iemand anders dan dat lef heeft, wanneer, uh, de Britten bijvoorbeeld, wanneer Nederland het niet doet. Nederland zou ook in, in overleg kunnen treden met een aantal andere landen uh, die ook uh, hele grote nettobetalers zijn. Ik vind dat we hier geen genoegen mee moeten nemen. Als de minister-president naar Nederland komt met dit resultaat, dan zal ik hem zeker laten weten dat hij wat ons betreft dit niet had moeten accepteren. Kunt u het afstemmen in de Tweede Kamer? Nee, we kunnen, nee. Kijk, uh, dus u kunt alleen maar roepen is, en zeggen... ik ben er dat niet mee eens nee. en u kunt verder nou ja, niks doen? Wij kunnen, wij hebben natuurlijk vooraf gezegd... dat de inzet wat ons betreft hoger had moeten zijn. De minister-president heeft gezegd, laat mij gaan met de boodschap dat we 1 miljard korting willen behouden. Ja. Uh, hij, hij kan zelf eigenlijk ook niet tevreden zijn. Dus hij heeft heel wat uit te leggen als hij terugkomt in Nederland. Ja, met andere woorden, Rutte moet terug naar de onderhandelingstafel wat u betreft. Wat mij en... betreft moet hij de onderhandelingstafel niet verlaten... voordat er een beter resultaat is. Juist. Een ander punt nog. Uh, dit betekent als wij die mindere korting krijgen... Uh, dat wij dus meer geld aan Brussel uh, moeten betalen uh, per saldo. Uh, ja. Ten opzichte van het huidige pakket. Ja. Uh, en dat betekent met alle cijfers en de EU-norm van 3% begrotingstekort in het achterhoofd... Uh, die er ook al niet goed uitziet, zal ik maar zeggen, met alle ontwikkelingen... Dat, klopt. dat we die misschien wel niet halen. Stel nou dat het bij dit resultaat blijft. Moet Nederland dan zeggen, dan houden wij ons ook niet meer aan die 3% EU-norm? Ja, u weet dat die 3% wat ons betreft uh, nooit heilig is geweest. Er zijn grote hervormingen al in gang gezet... Uh, op de langere termijn gaan we die 3% zeker halen. Als we dat dit jaar en mogelijk volgend jaar niet halen, dan is er wat mij betreft uh, geen man overboord. Nee. We moeten in ieder geval niet uh, op grond van dit resultaat nog meer gaan bezuinigen in Nederland. Want dan komt de economie nog verder stil te liggen, raken we nog verder in de problemen. Harry van Bommel, Kamerlid voor de SP. Dank u wel voor deze snelle eerste reactie. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u een gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. Steeds meer mensen kiezen ervoor om in hun lichaam na hun overlijden te laten balsemen. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk? Tanauto-practeur, oftewel balsemer Job Witvliet, komt met het antwoord. Ik vervang het bloed door een licht conserverend middel. En dat middel bestaat uit water, formaline, kleurstof, eventueel wat lanoline. En dat dienen we toe via de halsslagader of de liesslagader. De overledene kan dan op worden gebaard zonder koeling. De paarse verkleuringen in het gelaat of de hals en de handen verdwijnen meestal. De overledene kan dus voor een langere tijd, tien dagen, één week worden opgebaard. Het verschil tussen een lichte balseming en een balseming zoals bij Lening is, bij een lichte balseming wordt er heel weinig formalien gebruikt. En bij een zware balseming wordt er veel conserverend middel toegediend aan de vloeistof. Dat is het antwoord van de Thanatopracteur. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar goedemorgennederland.kro.nl Terug nu naar Esselstein. Martijn Grimius, carnaval. Ja, ze zijn er hier helemaal klaar voor, hoor, in uh, Café De Punt in IJsselstein. Vlaggetjes aan het plafond, allemaal versieringen aan de muur, het biljart is aan de kant gezet. Uh, Jan-Johan uh, van Woudenberg, mag hij een beetje zachter? Mag hij een beetje zachter, ja. Meneer van Woudenberg, de café-eigenaar, u bent er helemaal klaar voor, hè? Ja, ja, zeker. We gaan er aan beginnen, dit weekend. Feestweekend. Hier, hier om de hoek uh, staat normaal gesproken biljart, hè? Ja, klopt. Twee wedstrijd Zullen we even gaan kijken, hier? En nu staat er, uh, staan er twee uh, grote bierfusten, Ja, twee barretjes. En de zaaltje wordt gebruikt voor de uh, aantal be toes, uh, bezoekers die op de carnaval afkomen. Hoe lang heeft u dit café al hier? Wij van oud van mijn vader uit 30 jaar, 32 jaar. En wij zelf met mijn broer 18 jaar. Al ruim 30 jaar in IJsselstein. En IJsselstein uh, is een beetje de hoofdstad van Utrecht, hè? De provincie Utrecht. Zeker, ja. Echt. Wij uh, hebben echt ideaal jaar volop echte optocht en alles erbij. Ja. En het is eigenlijk, uh, geweldig vrij zijn. Nou is er uh, dit jaar een kleine verandering ten opzichte van voorgaande jaren. En dan loop ik even met u naar een poster uh, die hier hangt. Want uh, IJsselstein uh, is, uh, zo gaat er bijna aan zijn succes, eigen succes, succes ten onder. Want wat staat hier nou op die poster? Carnaval 4 in IJsselstein tijdens carnaval zaterdag 9 februari. Gelimiteerde toegang tot alle horeca. Uh, en de Voorstraat, waar uw café ook aan zit, die is zelfs afgezet en er mogen maximaal 3.250 mensen er binnen. Klopt. En dat doen we uit, puur uit veiligheid. En uit uh, dat het niet te vol wordt uh, over uh, dat het allemaal weer eersbaar blijft. Ja. Ik, uh, ik, ik ga even naar de burgemeester, die is hier ook, Patrick van der Brink. Dus laten we even naar buiten lopen, naar uh, de Voorstraat. Zo. Ik zeg de hele tijd IJsselstein, maar het is natuurlijk gewoon uh, apenstad, hè, de komende dagen. De komende dagen is het Apenstad. Ja, gelukkig okay. wel. En eigenlijk bent u ook helemaal geen burgemeester dan? Ja, nu nog wel, maar als ik de sleutel heb overhandigd aan, aan de slotheer, zoals wij Prins Carnaval hier, hier noemen. Uh, ja, dan zeg ik altijd gek scheren, dan heb ik een vrije dag, maar dat is natuurlijk niet zo. Maar uh, dan is hij de baas even. hier buiten, hier buiten is de Voorstraat. En... Hier komt morgen een hek te staan. Komt, uh, de voorstraat wordt afgesloten, wat je net ook al hoorde. Uh, je gaf al aan, uh, is een beetje de, de carnavalshoofdstad van, uh, van de provincie Utrecht. En dan moet je oppassen dat je niet ten onder gaat aan je eigen succes. Uh, want het werd zo ontzettend druk. En ja, je moet er niet aan denken. Maar als er op een gegeven moment iets gebeurt, als er ergens een, een brandje uitbreekt of zo... dan wil je wel dat de mensen heel snel weg kunnen zijn. Of een en steekpartij ook, zoals vorig jaar. Ja, maar daar gaan we niet van uit. Het is, uh, uh, het is hier heel gezellig carnaval vieren. Wat maar, is al, sorry, maar is hij in... in, in de afzetting dan ingegeven door die steekpartij vorig nee. jaar? Nee, we hebben, we hebben moeten constateren, wat ik al zei, dat er steeds meer mensen naar IJsselstein komen. Dat vinden we ook heel gezellig, want het is heel leuk carnaval vieren hier. Maar we hebben ook gezien dat de afgelopen jaren het aantal hoordeka-gelegenheden is afgenomen. Dus je krijgt meer mensen en je hebt minder ruimte. Dus we zijn met elkaar om de tafel gaan zitten. En wat ook wel weer echt IJsselsteins is, dat lossen we dan met elkaar op. Met de horeca, met de politie en de gemeente. Meneer Van Woudenberg, 3.250 mensen in dit straatje. Is dat genoeg voor u? Ja, zeker. Ik denk dat wat we nu gaan proberen, dat het echt goed gaat lukken. Dus bent, ik vind het helemaal niet zo erg dat de straat wordt afgezet? Nee, ik denk dat we het echt moeten proberen. Voor, uh, voor ook voor de mensen, voor de, dat iedereen gewoon normaal naar binnen kan. Niet uh, uren buiten moet staan voordat ze ergens naar binnen mogen. Ik denk dat het echt... Ik hoop dat het uh, slaagt. Ja, het kan dus niet meer groeien hè, hier, carnaval in IJsselstein. Nou, de kwaliteit uh, is al heel goed, dus die hoeft niet meer te groeien. Nee, het is belangrijk dat het gezellig blijft. Zo gaan weer en... naar binnen gaan trouwens? Koud. Het is koud. Het moet vooral gezellig blijven... En het gaat onder andere met de muziek. Hoe gaat u trouwens, uh, meneer Van der Brink, morgen? Nou, toen ik hier zes jaar geleden begon als burgemeester, toen heb ik een burgemeesterskiel gekregen. Dus dat is een beetje mijn beroepskleding. En uh, het, het hoofddeksel is altijd een beetje een verrassing, dus daar ga ik nog niks over zeggen. Oké, okay, dan legt u maar de handen op de schouders van uh, uh, meneer Van Woudenberg. Dan ga ik voorop. En hoe gaat u? Ik ga gewoon met mijn, uh, met mijn uh, koninginjaars aan. Hè? In de Polonaise, in Café uh, De Punt in Apenstad. Gezellig. In IJsselstein bijdragen was dat van Martijn Grimius. Straks Duitsers krijgen te weinig kinderen, vindt de overheid. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1987. Go, go. de legendarische boer Koekoek zingen in de carnavalshit. Daar zijn we weer. Den Uil is in Den Olie. Koekoek overleed deze dag in 1987. Pierre Cartner ging jaren geleden bij dit atypische Kamerlid op bezoek... om hem over te halen, mee te zingen op zijn plaat. De keuken nog lang wachtend. Ik werd eerst besproken of ik wel in orde was met mevrouw Koekoek. En eenmaal in de voorkamer mocht ik mijn stukje lied laten horen en uh, wat dan de aandeel zou zijn van de heer Koekoek. En nou dat vond hij prachtig. We hebben veel gerepeteerd en ze dus hebben we de studio ingetogen. En, uh, en zo is gekomen, zei Sonneveld. Hij was met mij. Meteen enthousiast, alleen argwanend, omdat hij in die tijd natuurlijk ook wel eens met zijn spraak. ...en uitspraken uh, in, de, in de grap werd genomen door de VPRO of zo. Uh, in, uh, werd hij nagedaan en uh, dat vond hij allemaal maar helemaal, helemaal niks. En hij hoopte wel dat ik dat goed bedoelde en dat dacht hij ook wel. Dus op een gegeven moment uh, was het al snel het ijs gebroken, zal ik maar zeggen. Vooral in het begin was dat dialect zo lekker hoorbaar. En toen zei hij, ja maar ik kan het allemaal nog mooier en duidelijk. Hij bedoelde, ik kan het nog Nederlandser. En dat hebben we het toch maar laten doen. En eenmaal hij uit de studio en wij... Wij in de mix hebben we natuurlijk even die eerste opname genomen, waar hij dat heerlijke dialect had. Maak mij, maak mij maar president, dan wordt het misschien de 50 cent. Stem nu maar op mij, dan word ik president verlaag ik de benzineprijs met 50 cent. En eenmaal in de studio het stond er zo op en dat was heel vrolijk en we hebben veel gelachen samen. Ik herinner me ook dat hij Pietje precies was op weg naar, naar uh, tv-programma's bijvoorbeeld die we gewoon hadden, op volle toeren en noem maar op en in de Haag moesten we wat doen daar in de Tweede Kamer. Uh, herinner ik mij dat uh, ik voor hem uitreed en dan reed ik bijvoorbeeld op een weg waar je 50 mocht rijden reed ik 70 bijna om op tijd te zijn. En dan stap we uit om te parkeren en dan zei hij, meneer Kartner, u reed bijna 20 kilometer te hard. Koekoek, koekoek, jij ja, Joop krijgt voor zijn broek. Midden vier weken stonden we één in de hitlijst. En we kregen gouden platen en we hebben hem op handen gedragen door de studio, daar bij Gil Montaje. Dus uh, voor mij was het een feest, want had nog nooit een Kamerlid uh, een, een, een plaat met een artiest in gezongen laat staan, een gouden plaat in vier weken tijd bereiken. Met wat er waren gouden tijden, 160.000 stuks aan het toe verkocht. De downloaders zouden met uh, 10% al uh, uh, de champagne opentrekken. Ik heb een plant, uh, plant van koekoek gekregen een paar maanden later... na de februari in, in april toen ik jarig was. En die heeft heel lang in onze kamer gestaan... en dan riep mijn vrouw wel eens, heeft koekoek koe al water gekregen? In carnaval zit den alles in den olie met de legendarische boer Koekoek. Die boer en kamerlid Koekoek overleed deze dag in 1987. En mocht u niet van carnaval houden, hier houden we het bij voor de rest van de uitzending. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. 7 voor 10, u luistert naar de KRO op Radio 1. Duitsland geeft jaarlijks 200 miljard euro uit om mensen te stimuleren... meer kinderen te krijgen, maar zonder resultaat. Het aantal geboortes neemt namelijk steeds af, blijkt uit onderzoek. Rob Savelberg, Goedemorgen. Goedemorgen. 200 miljard zonder resultaat. Waar besteden ze dat in hemelsnaam aan? Ja, aan een hele hoop uh, maatregelen. Die zijn eigenlijk gericht op het instand houden van het traditionele familiebeeld in uh, Duitsland. Uit de jaren 50 eigenlijk van de vorige eeuw, uit de tijd van het uh, wirtschaftswunder... Papa die, die werkt dan en mama is thuis met de kinderen, doet het huishouden. En ja, de vader wordt fiscaal bevoordeeld. En moeder, ja, daar is het eigenlijk niet zo belangrijk om te gaan werken. Dat zijn eigenlijk de maatregelen zoals bijvoorbeeld de kinderbijslag, oudergeld. Je krijgt het een jaar lang je loon doorbetaald bij het eerste kind. Allerlei belastingvoordelen, het geld als je je kind thuis opvoedt. Dus bij elkaar zo'n 200 miljard. Met andere woorden, het, het werkt als je uh, thuis blijft en lekker voor de kinderen zorgt als je vrouw bent. Ja, da nou, uh, uh, dan krijg je inderdaad uh, het meeste geld. Maar het zorgt er niet voor dat, uh, ja, dat Duitsland uh, de belangrijkste economie van Europa meer uh, kinderen krijgt. En dat is natuurlijk wel een probleem. Ja, maar hebben Duitse vrouwen geen kinderwens dan? Ja, die wens is er wel. Maar het wordt ze uh, toch tamelijk moeilijk gemaakt om in, uh, in deeltijd uh, te werken. En de lonen zijn ook niet zo hoog uh, als uh, bijvoorbeeld in Nederland. En uh, je ziet eigenlijk uh, ja, dat ook de, de kinderopvang, vooral in het westen van Duitsland, uh, uh, een groot probleem is. Er zijn veel uh, uh, opvangplekken uh, die, ja, die zijn tekort en uh, weinig personeel ook. Uh, in het oosten is het, uh, ja, het voormalige gebied van de, van de DDR is dat, uh, een wat kleiner probleem. Juist. Um, met andere woorden, het zijn maatregelen gericht op, laten we zeggen, de ouderwetse traditionele samenleving en de ouderwetse traditionele economie. Exact. Zo kun je dat. Uh, Eigenlijk zien. En uh, men wil het eigenlijk ook wel veranderen. Er is een officiële studie gekomen. Een, een belangrijk onderzoek, maar de uh, regering Merkel, de rechtsregering in, uh, in Berlijn, ja, die wil eigenlijk niet dat die studie die ze zelf hebben aangevraagd uh, openbaar wordt. Ja, maar die is nu wel openbaar geworden, want de krant der Spiegel heeft die naar buiten gebracht. Waarom moest dat zo nodig geheim blijven dan? Nou ja, omdat de aanbevelingen uh, van deze wetenschappers uh, die, die zeggen eigenlijk van ja, stop maar met uh, uh, al die geldregen richting. Uh, families en gezinnen, want het werkt niet. Veel belangrijker is het om uh, bijvoorbeeld de, de uh, opvang uh, gratis te maken... om bijvoorbeeld ervoor te zorgen uh, dat, dat er uh, voldoende uh, cashplekken uh, zijn. Nee, nou, voor twee, voor een... 200 miljard kun je behoorlijk wat open opengooien, lijkt me zo. Ja, ja Merkel heeft... Uh, heeft uh, uh, wat gedaan. Ze heeft 1 miljard uh, uitgetrokken om wat meer uh, cashes op te richten. Maar uh, of het voldoende is, dat blijft zeer de vraag. Juist. Uh, en uh, wat betekent dit nou voor het CDU van uh, Merkel? Want uh, ik bedoel, die staat uh, Merkel dus uh, geregeld onder druk. En uh, ja, als de Duitsers recht uit te sterven. Ja, dat is natuurlijk. dat zou. Uh, <laughs> Het is al een groot gat midden in Europa uh, uh, overlaten. Maar in elk geval, ja, we, we hebben enkele maanden voor de verkiezingen in Duitsland. En Merkel wil herkozen worden. En zo'n onderzoek waaruit blijkt dat haar uh, gezinsbeleid eigenlijk uh, ja, tamelijk ouderwets is. En vooral uh, contraproductief. Ja, dat helpt natuurlijk niet. En vandaar dat ze wilde dat dit onderzoek uh, geheim bleef. Ja, maar het is nu op straat, dus... Ja, dat ze moet gaan uitleggen waar dat geld misschien beter aan kan worden besteed. En vandaar misschien dat de vlucht naar voren... dus inderdaad het pijlsnel bouwen van allerlei gebouwtjes voor, voor jonge kinderen... en het opleiden van personeel dat misschien wel de juiste maatregel zal zijn. Goed, ander gezinsbeleid dus in Duitsland onder druk van de publieke opinie en het geboortecijfer. Rob Savelberg vanuit Berlijn, ik dank je wel. Straks, dames en heren, de Partij van de Arbeid wil gemeentelijke wietplantages invoeren... en dat gaat rechtstreeks in tegen het beleid van minister Opstelten... en dat is zoals u weet een coalitiegenoot. Zometeen in Goedemorgen Nederland na doorwald Megens met het nieuws tot zo. KRO. Het gesprek is ten einde. <laughs> Jammer. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Het populisme, toevallige politieke meerderheden en de betutteling vanuit Den Haag...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 Wil je weten hoe het echt zit? Ga dan naar samenstaarjijsterk.nl. Jouw pensioenfonds. Samen sta jij sterk. Stel uw ideale Audi A4 Business Edition zelf samen op audi.nl. Dit is Radio 1.